Alle cd's weer opgeruimd en ingepakt. Um, we zijn weer weg van de oevers van de tijd. Of misschien is dat wel waar we weer door mee gevoerd worden. meegesleept. Tijd die alles uh, voor zich uit duwt, zou je kunnen zeggen. Wij praten door over muziek en ja, dat laatste afscheid. Of het nou een crematie is of een begrafenis. En vaak is muziek zo ontzettend belangrijk. En heb je soms helemaal geen tijd gehad om erover na te denken als de dood plotseling komt. En dan moet er snel even iets gebeuren. Bij hey, langdurige ziektes is dat makkelijker... kun je je uitgebreid voorbereiden. Daarover wil ik graag met u doorpraten. Heeft u daar bijzondere ervaringen um, in? Weet u wat u zelf wilt laten horen? het liefst zou willen laten horen, al heeft u daar wel eens over nagedacht? Ik, voor mij moet het op een of andere manier al heel lang... Uh, opus uh, 69 van Beethoven zijn. de dus cello, hey, cello en piano sonates. Dat ik, ja, goed, dat leg ik dan misschien straks nog wel even uit. Um, maar misschien mag het ook wel gaan bij uitbreiding over afscheid nemen... en dat je dus in het aangezicht van de dood vooral over het leven praat. En wat zijn dan mooie gesprekken die u gevoerd heeft of belangrijke ervaringen. Ik krijg al een e-mailtje binnen van Corine Sloot. Uh, twee jaar geleden is haar moeder gestorven. Met de priester bes besprak ze de liederen voor de uitvaartmis. En ze wist zeker dat, uh, nou, ik wist zeker dat mijn moeder een AV Maria liet zou willen horen het koor zou zingen en ik heb het aan hen overgelaten... welk AV het zou worden. De versie die dat koor op de begrafenis zong kende ik niet... maar het was prachtig. Drie weken na haar dood was ik in Maastricht... en brandde een kaarsje voor haar in de kapel van Maria Sterre der Zee. In de kelder van de kerk is een winkel... en daar hoorde ik prachtige muziek. Om een lang verhaal kort te maken. CD gekocht, in de auto op weg naar het Westen opgezet... en wat stond daarop? Die prachtige, mooie AV. Van de voor mij onbekende componist Giulio Caccini. Het droog houden lukt daar niet meer. En gelukkig, gelukkig hoeft dat ook niet. Eerst begint het koor met het orgel. En dan komt er een werkelijk prachtige sopraan. Het geeft mij dwars. Het gaat bij mij dwars door mijn ziel. Zo sereen, zo troostend, zo sterk is de muziek. Dus dat is per e-mail. Uh, per Twitter komen andere berichten, reacties binnen. Uh, die ook te maken hebben met het feit dat wij muziek hebben laten horen... maar er vervolgens vrolijk doorheen praten. Ja, het is geen muziekprogramma. Dus het, het muziek is, is dat wij het over hebt. Maar ik beloof u dat we straks zometeen nog iets laten horen. Bijvoorbeeld van René Berman, een van die bach suites cello Sello-solo-suites. Het is tenslotte Goede Vrijdag en matthäus Passiedag. Dus dat gaan we dan integraal laten horen. Um, maar goed, nou, dan hebben we dat. Dan hopen we dat we dat weer een beetje goed gemaakt hebben. En u kunt natuurlijk bellen hè, met verhalen 0800-1121. En de eerste beller is een muzikus. Pierre Courbois, goeie nacht. Slagwerker. Ja, uh, ik, wil, ja ik, ik. Je weet, ik zit in Arnhem, dus uh, ja. Gelders orkest is natuurlijk zeer bekend. Mijn maar niet jouw terrein, wel. jij bent een jazzmuzikus. Uh, ja, maar ja, dat bedoel ik. Uh, dat wil niet zeggen dat je alleen van jazz ziek nee? houdt, natuurlijk. Nee? Jij niet. Mijn vrouw heeft een abonnement op het Geldersorkest. Ja, Ah, dat heel goed. En ik ga af en toe mee, want ik kan niet van tevoren, lang van tevoren zeggen... of ik wel of niet nee. mee zou kunnen, omdat ik natuurlijk ook nog af en toe speel zelf. Ja, hè? zeker. En moet het uh, Geldersorkest blijven? Ja, wat, uh, natuurlijk moet het Geldersorkest blijven. Ik was, uh, wanneer, ik was uh, geloof ik, met kerstuitvoering dit jaar of het jaar ervoor, dat weet ik even niet meer. En toen uh, hadden ze een nieuwe vleugel. Ja. En toen heb ik me ontzettend geschaamd dat die vleugel door allerlei sponsoring... en daar was een rijke man die er heel veel geld in heeft gestoken... dat ze eigenlijk op die manier die vleugel bij elkaar ja. hebben moeten bedelen. Ja, dat is de toekomst. Ja, dat is, dat is wat de regering wil, hè? He, dat schaam. het zo zal gaan. Maar waarom zou je daarvoor schamen? Nou ja, dat ding kostte minder dan de banken en de norm, bijvoorbeeld. Ja. En nou ja, daar schaam ik me voor. Dat, dat, dat zo'n groot orkest en zo'n goed orkest en zulke geweldige musici... Voor een vleugel. Nou, dat vind ik echt schande. Ja, maar Pierre, dat is, dat is wat, wat we vanaf de, de, het advies dat volgende week binnenkomt... allemaal moeten gaan doen. In de hele ja. kunstsector. Iedereen moet um, uh, naar, op zoek naar sponsors en mecenas... Uh, en... Ja. Ja, en ik ben blij, het klinkt heel raar, je zult niet veel mensen horen zeggen dat ze blij zijn dat ze de, mijn leeftijd hebben. Ik ben nu namelijk net toevallig ook nog jarig en ik ben 71. Gefeliciteerd! Ik, ja, dankjewel. En ik heb zoiets van, ik zou niet meer 20 jaar of 25 jaar jonger willen zijn en dit zou niet meer mee willen maken. Nee, dat maken. begrijp ik. Nee, dat begrijp ik. Ik vind het prima. Ik heb nou mijn eigen subsidie, dat heet AOB. <lacht> <lacht> en ik krijg volgende maand ook nog vakantiegeld. <lacht> op mijn <een> 71ste. <lacht> ja, maar jij speelt nog veel volgens mij. Nou, ik speel niet veel. Ik speel zo af en toe. Ik ja. speel te weinig naar mijn zin. Oh. Maar ik ben ook op een leeftijd gekomen dat ik dat niet meer ga organiseren. Wij zijn allemaal tot cultureel ondernemer benoemd. Ja. Dat betekent dat je dus de hele dag achter de computer zou moeten zitten. Om je netwerken bij te houden. Dan heb je geen tijd meer om, je, om, om muziek te maken. En om te studeren en te oefenen en te componeren. Nou ja, mijn gasten, Eveline Rozenhart, uh, Die voor 75% bij het Gelders ja. werkt als sadiste. Heeft er dus ook een, een soort onderneming bij. En dat, dat kan ze nog steeds hè, als, als spelen op uitvaart. Dus dat kan ze redelijk ja. goed combineren, blijkt. Ja, dat is ook de reden waarom ik dus opbel. Ja. Eigenlijk. Uh, in 1977 overleed mijn oudste broer Harry. Die was pas 47 jaar. En uh, die had mij gevraagd of ik iets wilde spelen op zijn begrafenis. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik ga daar niet met mijn drumstel in die kerk zitten. Nee, of, uh, waarom niet eigenlijk? Wat hield uh, ze tegen? Maar, ja. uh, dat vond ik toch ook, ook niet echt zo... Geschikt. En op een gegeven moment kwam ik op het idee, ik heb een verzameling balinese gongen. Het zijn overigens geen echte balinese gongen. Die zijn bij een uh, Zwitserse fabriek nagemaakt. Ja. Imitaties. Ja. Omdat de balinese gongen, trouwens de gongen en zo, zijn ontzettend kwetsbaar bij het vervoer. En als je op tournee bent, zoals ik, dan wordt er mee gegooid en gesmeten. Dus ik heb hele stevige nalaten laten bouwen. En toen heb ik besloten om uh, vier Balinese gongen en twee Chinezen uh, te gebruiken. Uh, en uh, die heb ik in een speciaal rek gebouwd. En uh, ja, dat, uh, ja, men vond dat mooi. vond het zelf ook mooi. Ik heb het later nog eens teruggehoord. Ja. Het tragische geval deed zich voor dat twee jaar geleden zijn oudste dochter, dus de oudste dochter van mijn oudste broer, ja. Anita, is twee, was 50, is twee jaar geleden... ...overleden en die vroeg mij op haar stervenbed of ik dat weer wilde doen. Nou, dat was zeer emotioneel beladen, dat begreep iedereen wel natuurlijk. Ja. En ik nadenken, wat heb ik toen ook weer gespeeld in 1977 op de begrafenis van mijn broer. Ik heb het dezelfde gongen, heb ik nog bij elkaar weten te vinden. En ik heb ongeveer gereconstrueerd, twee jaar geleden... Wat ik dus uh, in 77 op de begrafenis van mijn broer Zal. heb gespeeld heb, heb ik nou op haar crematie gespeeld. Want je was natuurlijk ook min of meer een improvisatie denk ik. Ja, dat was, ja in, in, uh, ik improviseer altijd. Als ik improviseer doe ik in, in mijn drum solos bijvoorbeeld ook. Dan heb ik dus kleine themaatjes. Uh, ik heb heel veel geleerd van de Indonesische muziek. Met name ja. hè, met van de Kambalam muziek. Want daar heb je dus allemaal pentatonisch. Dus daar heb je eigenlijk maar weinig tonen. Pentatonisch zijn er maar vijf in plaats ja, van en onze. Ja, maar, maar vijf, ja. Ze, ik bedoel. Uh, maar ze, je, ja, je speelt dan ook een octaaf hoger en een octaaf lager. Nee, maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk. Dat er zijn instrumentjes waar er maar vijf, zes of zeven op zitten. Ja. En ik heb heel erg geleerd om met die paar tonen heel veel dingen te hmm. doen. Ja. en Dat komt me heel erg van pas eigenlijk als ik op mijn drumstel speel, want dan heb ik eigenlijk ook maar een paar tonen. Hè? Ja, begrijp ik. Maar dan heb ik wel een basismotiefje altijd, waarop ik uh, ga improviseren. Daar heb ik zo lang na moeten denken over, uh, wat heb ik toch gebruikt bij de begrafenis van mijn broer in 1977. En heel lang nadenken kwam ik daar ook wel weer zo ongeveer achter. Oeh, oeh, ja, maar, En hoe heb jij dat dan die beide keren ervaren... om hè, dan, dan te spelen voor je broer en voor je nicht? Dat is heel raar, want uh, dat, is in, uh, dat is toch misschien mijn... ja, klinkt lullig om te zeggen... mijn professionaliteit als muzikus... dat je je hele leven ben je gewend om op... als je een concert hebt, om alles wat er om je heen gebeurt... even tijdelijk uit te schakelen. Uh, hoe je je voelt of... Ja. Uh, of uh, andere moeilijke zaken, mensen die ziek zijn, sterven, vallen, noem maar op... die kan je dan even opzij zetten. En dat heb ik bij mijn broer en bij uh, mijn nichtje Annika ook moeten doen... anders kun je niet spelen. Maar voel je dan, want dat vertelde Eveline... eigenlijk toen, hè, toen, toen zij speelde bij een hele goede vriendin, die was overleden... dan voelde zich bijna schaamte over het feit dat je die professionaliteit hebt... Ja. om even je emoties opzij ja. te zetten, alsof ja. je niet verdriet hebt. Ja. Hoe is dat ja. voor jou dan? Nou, dat is niet schaamte, Maar uh, ik, ik, heb, ik constateer wel dat ik dat even tijdelijk stop kan zetten. Ja. Uh, anders kun je geen muziek maken. Uh, want ik bedoel, uh, als je, ik noem maar wat op. Uh, je wordt. Ik, wat ik wel eens meegemaakt heb, je wordt hier morgens vroeg met een busje afgehaald. Je wordt in een busje gelaaid. En je speelt s'avonds in Basel. Doodmoe en. Uh, slecht gegeten, slecht geslapen, enzovoort, enzovoort. Dan moet je ook die professionaliteit hebben om alles even opzij te zetten. En alles even uh, in dienst te stellen van de muziek. Want je mag ook je publiek. Ja, dan moet je, kun je bij begrafenis natuurlijk moeilijk over publiek spreken. Maar je moet die routine hebben om je publiek dat toch uh, mee te delen, ja, eigenlijk. Hè? Begrijp ik, het is wonderlijk hoor. Uh, hey, is, is het voor jij uh, uiteindelijk ook dankbaar om te doen? Ja. Geweldig dankbaar, maar het wat misschien wel heel leuk is, uh, is dat onlangs uh, uh, overleed ook een muzikus, een vriend van mijn zoon, een gitarist, Jan Somers. Daar heb ik niet gespeeld uh, op die begrafenis, maar daar was ik uiteraard wel aanwezig. Daar speelde de zoon van Jan Somers, een gitarist... Toen uh, zat ik in het publiek en toen heb ik het uh, enorm te kwaad gekregen. Ja. Het was verschrikkelijk. Het kwam zo hard aan, want zie, kan je, voorstellen, je ziet de kist staan, er staat een, een, een, een vrij jonge jongen met een elektrische gitaar naast zijn vader te spelen. En uh, nou ja, toen ja. heb ik het verschrikkelijk moeilijk gehad. Ja, dat begrijp ik wel. Ja. En, uh, maar ja, dat is dus ook het goede, dat is dan toch, dat is dan, je zegt je hebt het moeilijk gehad, maar dan komen, de, dan komen de tranen los. Maar dat is dan toch, dat is dan toch wat, er, wat je ook hoopt dat muziek doet. Dat het ja. die emotie juist vrijmaakt. Ook al is dat misschien moeilijk te ervaren, maar dat wil je toch ook ja, juist? absoluut. Dat was huilen geblazen. Ja. Niet alleen ik. Hè. Dat is nee. trouwens dat is een heel merkwaardig verschijnsel. Het is mij al eerder van mijn leven opgevallen. Dan zit je in zo'n crematorium. Bijna niet, waar was dat ook weer... In Brabant ergens, ik ben even kwijt. Ja, maar ja. En dan zie je dus ontzettend veel mensen huilen. Maar met name mannen die huilen. Ja. En dat op een of andere manier... Dat is mij met een andere begrafenis... van overigens ook een andere muzikant... is mij dat dus ook al opgevallen. Als ik mannen zie huilen... Dan, eh, dan, ben, dan ben ik helemaal de draad kwijt. <laughs> ik weet niet waarom. Dat doet mij meer als dat ik vrouwen zie huilen. Ik weet niet wat dat is. Misschien omdat mannen minder, dus minder huilen dan vrouwen waarschijnlijk. Hè? Ik vind dat mannen altijd heel uh, uh, jongens worden. dan. Ja, dat zou best eens kunnen. Eh? Ik bedoel, ik ben ook eens naar een begrafenis geweest van een hard rock -drummer. Ja. En uh, nou ja, die werden dus naar buiten gedragen. En er stonden dus veertig mannen... In leren jassen met spijkerriemen ja. en noem het maar, op te huilen. Ja, ja dat was ook ja, dat heel niet. ernstig was dat. <laughs> nee, dat begrijp ik wel. Ja. Ja. Ja. Onder dus diezelfde, niet, niet diezelfde balinees gong, maar een paar van die Balinese gongen. Ik heb een duo met Polo de Haas samen, al 33 jaar, dat heet het gongduo. Ja, en daar staan die gongen eigenlijk centraal in. Ja. Zelf nog één ding. Uh, je bent jarig. Als, als, je, als ik nou zou vragen. Van, uh, wat zou je nu willen horen voor je verjaardag? Wat, wat is het dan? Niet voor je begrafenis, maar voor je verjaardag. Ja, dat kan natuurlijk niet. Hè. Dat hebben we ook niet in huis hoor. Uh, hebben jullie iets van Koolzeger of hebben jullie iets van Modern Jazz Quartet in huis? Dat denk ik niet. Wij zitten, nee. wij zitten op Radio 1 en dan is ja, die database ja, ja. heel erg gelimiteerd. Maar goed, dan hebben we een beetje een indruk van wat je zou willen horen: Modern ja. Jazz Quartet. ja. Pierre Coubert, ik wens je een hele fijne verjaardag. Oké. Okay. En, bedankt. en uh, tot de volgende keer. Ja, tot de volgende lex. keer. Dag. Ja, zeker. Dag. jazz uh, jazzdrummer Pierre Coubois. Uh, u kunt zelf natuurlijk ook bellen. Hè. U hoeft niet helemaal niet professioneel muzikus te zijn... Hoor, om hier aan het woord te mogen. Uh, echt niet. U kunt ook gewoon eigen ervaringen vertellen... Van, van met muziek uitzoeken of muziek die u iets heeft gedaan... bij een nou, ja, begrafenis waar u bij betrokken was. Of, uh, dat soort ervaringen of hele andere manieren om het afscheid vorm te geven, want er is heel veel mogelijk in de wereld van de uitvaarten. Die is volop in beweging. Uh, veel kan. Mijn volgende, uh, ja, hoe zeg je dat? Gast Pien. nacht. Ja, goedemiddag. Hallo. Je moest even wachten. Mijn excuses. Ja, ja nee me. hoor, dat is helemaal niet erg. Nee. Ja. Ben jij muzikus? Nee hoor, nou nee, nee, nee, ik zing wel veel op de fiets en zo, nee. Maar, uh, maar nee, nee. Ik wilde vertellen dat mijn man, die overleed drie, bijna drie jaar geleden, ja. toen, uh, toen, was, toen was het ook zo mooi weer zoals nu. Ja. En hij overleed plotseling in het ziekenhuis, uh, tijdens een katheterisatie. En, uh, dus die schot... geheel, het was heel geheel onverwacht dus? Ja, onder de handen van de cardioloog, dat was een... Hij kreeg plotseling een hartinfarct. Ja. Dus dat het allemaal niet goed zat. Ja. Maar in ieder geval... Um, dus dat, is, dat is niet te bevatten. Echt niet. En de, de volgende morgen... Toen, toen kwam een vriend met zijn vrouw... Die is kantor bij ons in de kerk en die kwam en die zegt, zeg dat het niet waar is, zeg dat het niet waar is. Ja, het is wel zo. Ja. Het is echt zo. Hij is dood, maar ik wil dat je, dat, je, dat, je, dat je een mooie liturgie in elkaar slaat. Kan we niet schelen. En, en we moeten de pannen van het dak zingen. Maar waarom, waarom was je daar, dat wilde jij? Omdat wist je mijn was... man helemaal gek van Bach en van ja. de Hormessen en van, van de Matthäus-Passion. Maar hij is ook gek van cabaret en op ja. alle feesten en partijen. Hij speelde ook piano en gitaar. Dus uh, uh, muziek was alles voor hem. Ja. Alles. Ja. En toen heeft, uh, toen heeft die Kees, de kantor van onze kerk, die heeft een e-mail... want mijn man die zong in de bachkanterij. heeft tien jaren gezongen... heeft in het Nicolaas Koor gezongen... heeft in de kanterij van de kerk gezongen... en toen hebben ze zeventig vrijwilligers... toen heeft Kees een mailtje rondgestuurd en gezegd... wie wilde voor Karel zingen? Nou, dat wilden ze wel. Zeventig mensen. Een, een gelegenheidskoor. Volgens mij hebben ze een half uurtje geoefend... voordat de kerkdienst begon. <lacht> Echt waar. Hè? En ze hebben... nou, en iedereen heeft het er nog steeds over. Ja. Er, zaten, er zaten honderden mensen. Die kerk was afgeladen vol... Ja. Maar en, en, en ze hebben een heel mooi koraal gezongen... en allerlei liederen van Huub Oosterhuis... En mijn dochter die zingt ook al, heeft ook al iets van acht of tien jaar in de Dominicuskoor gezongen. En die heeft ook helemaal niet geoefend, geloof ik, of ook even een half uurtje. Die heeft met een kind van anderhalf jaar haar zoontje op de arm, die begon te huilen toen zij en hebben ze in wisselzang, hebben ze allerlei dingen gezongen. So. En ik wilde ook nog vertellen dat de eerste nacht dat hij weer thuis kwam, want hij was twee dagen in het ziekenhuis vanwege donorschap was die ook, toen lag ik s'avonds in bed, nou, of s'nachts in bed. Ik deed geen ogen dicht. Ik heb de eerste drie maanden absoluut niet geslapen. Maar in ieder geval die nacht zeker niet. En toen dacht ik opeens, wat hoor ik toch, joh? Ik hoor wat. En ik sliep op zolder. En de kinderen waren allemaal, die sliepen op de eerste etage. En ik in mijn... Ik had bijna geen kleren aan, want het was zo warm. Ik de trap af. Ik denk, wat hoor ik, joh, daar zingt iemand, maar wie zingt? stond mijn dochter, die stond naast de kist in de kamer... want Karel was opgebaard in de kamer, dat was eigenlijk heel mooi. Gewoon in de zithoek, ook bij ons. Ik zeg, lieverd, wat doe je hier midden in de nacht om vier uur? Ze zegt, mama, ik zing voor papa. Was, uh, ik zing voor papa, dat, is, dat zal ik nooit vergeten, echt niet nou als je kind stond in het ochtend, begon het een beetje licht te worden. En dan zie je je kind daar staan. Troostend ja. voor papa. Nou, ja. Wat, wat, ont ontroer, wat zong zij? Wat ontroerend. Ja, zij, wat... zij zingt natuurlijk al die liederen van Huub Oosterhuis. Okay. Al die prachtige ja. liederen. En ze kan heel mooi zingen. En dat, was, dat vond ik zo ontzettend mooi. En is dat, niet, is dat dan ook wat het... Kijk, het doet aan de ene kant pijn, hè? Uh, hè? Dat, is, want dat, dat blijkt ook wel. Het zijn ontzettend aangrijpende herinneringen ook. En, is, en het is tegelijkertijd ook troost. Het is en, troost. En waarom is dat nou zo sterk, denk jij, bij dat zingen en muziek in het algemeen? Ja, sommige muziek, daar, daar kom je diepere lagen booien aan. Hm. Dat, dat weet je niet wat er dan gebeurt, hè? Tenminste, dat is bij mij zo en dat is bij mijn man zeker zo. Die, ja. die, die kon niet zonder Bach leven, echt hm. niet. Dat was zo'n zo essentieel bestanddeel. Maar hij, hij hield ook van jazz. Hè. Ik hoorde die, die vorige spreker. Jazz, ja. Ik bedoel, hij was gek van jazz. Hij is, met een van mijn kinderen heeft hij een reis door Amerika gemaakt. En toen zijn ze naar Orleans geweest. En daar raakte, raakte hij niet over ja. uitgesproken. Ja. Maar muziek. Ja, ja, ja, dat wordt diepere lagen aan. En ik vind het nu ook wel fijn om het te vertellen. Omdat het zo troostend is als je een hele mooie liturgie hebt. En, ja. en, en, en als daar zeventig mensen die uit het dorp, som, hè, dat die zomaar bereid waren om een dag vrij te nemen om te zingen voor, ja. voor Karel. Omdat hij omdat zo geliefd was. het was iemand die, die overal in zat. In de kerk, in de politiek, in de maatschappij. Hij zat overal in. En dat is dan zo troostend ja. om, om, om een mooie dienst. Te ik denk ook dat het komt, want zeker als je het dan hebt over je dochter die zingt. En ja. ik ken dat, dat is ook bij de begrafenis van, uh, van Karel, jouw man gedaan, of haar vader. Ja. Dat ik denk van, hoe kan dat nou toch? Maar de, want het gaat zo over zingen, is adem, daar zitten ook alle emoties, maar het is ook het leven. Dat, is dus, dat ja. is dus wat je staat te doen. Je staat daar vanuit het leven ja. iets te doen. Dat, dat ja. is waarschijnlijk ook waarom het zo troostend is, denk ik. Ja. En dan heb ik een kleindochter. Ik heb twee kleinkinderen, maar die kleindochter zingt ook de hele dag. Die kan nog nauwelijks praten. Maar dan ga je met ze door de supermarkt en dan ja. kijken mensen om. En dan heeft ze of het kortjakje. En dan en Dat is zo ontroerend. En dan ja. denk je, ja, dat is toch weer mijn man ook, hè? Geweldig. Ja, dus dat toch? wordt dan toch een beetje doorgegeven. Ja. Mooi. Ja. Wat een uh, uh, bijzonder mooie herinneringen, Pien. Dank je wel. Ja, ja oké. Okay. Ik wens je nog een goede nacht. Dank je wel. Ja, dag. Dag. dag. dag. Um. Ja, dit soort, uh, zo zie je maar hoe ongelooflijk uh, scherp de herinneringen en, en levendig en of soms aangrijpend ook de herinneringen kunnen zijn die muziek en dood kunnen oproepen. Tim, goeienacht. Hoi. Hallo. Uh, wat mij betreft is, uh, ja, als ik uh, er meer voor, uh, mijn, mijn begrafenis uh, vogels. Dus uh, eigenlijk alles met vogels. Jij wilt het geluid van vogels, het zingen van vogels ja, laten horen? Ik kan je het je ook op dit moment laten horen. Ja? Een huisheur. Is dat een merel? Ja dat, ja, dat zal iedereen herkennen. Dat is zeker een merel. Nee. En, maar, ja. maar wacht even, heb je dit zelf opgenomen? Of, of ja, ja, ja, ja, ja, ja, Zelf ja, opgenomen? Vijf uur in Amsterdam, Mercatorplein. Ja, ja, geen trams, geen auto's. Vijf uur in de ochtend, ja. En hoeveel vogels heb jij? Pardon? Hoeveel vogels heb je opgenomen? Nou, ik heb zelf geen, ik heb zelf geen vogels. Mijn ex vriendin die had een heleboel vogels. Nee, maar... Ik heb wel iets met vogels. Nee, nee je, je uh, dus... maar Tim, Tim, je hebt deze geluiden zelf opgenomen, toch? Ja, ja, ja. ja, ja. En, ja. Van hoeveel vogels heb je dat gedaan? Oh, nou alleen maar van de meer. Ik kan je nog even kijken of die nog verder gaat. Oh. Ja. Het gaat er echt goed op hoor. Ja, ik hoor, het is prachtig. En dat je stelt je voor op jouw crematie... dat, je, dat iedereen dan een tijdje naar dit, dat geluid nou, gaat. Het gaat eigenlijk mij om. Uh, om uh, uh, allerlei liedjes van, van vogels. Bijvoorbeeld uh, Eagle van Abba. Ja. Of uh, Blackbird van de Beatles. Of uh, saint de Zwaan. Ja, het, ma het maakt me niet zoveel uit welke... Het moet altijd iets van vogels zijn. En als mijn kist dan uh, wil ik uh, Albatros van, uh, van Fleetwood maken. Want misschien heeft jouw collega er hier al uh, klaarstaan. Maar dat weet ik niet. We gaan eerst zo Bach laten horen. Want Geen dag zonder Bach, dat hebben we net ook gehoord, maar... Uh, Albatros van Fleetwood Mac, dat zetten we dan even in de wacht. Je weet maar ja, nooit. dat kan ook. Nog één ja. ding, waarom ben je zo gek van vogels? Nou, omdat ik denk dat ik denk als ik doodga, ga, dat, dat ik dan kan gaan vliegen. Ja, schrijf. Je, je, je vliegt weg. Dat ik dan uh, wegvlieg, ja. ja. ja. ja. Nou, dat, ja. En daar ja. zit ook een soort troost in, de, de vrijheid Ja, in. dat denk ik wel. Ja. Ja. Ja. Nou, de, ik hoop dat het nog ver weg is voor je. Ja, dat zou nog wel voorlopig... No, ja, nou nee. ja, nee. Nou, we we, ja, joh. Ik, ik, ik, vind, ik vind het geluid van Merels onovertroffen. Mooi is het, hè? Ja, ongelooflijk goed. Ja, maar weet je, de Merels hebben een taal. Het is niet... Ik zeg, ze fluiden niet. Want ik ben echt jaren al lang bezig met de Merels. Zij hebben gewoon een taal. Zij, zij weten ook van... Als ze bijvoorbeeld een katten komt... Dus, uh, dat is maar, maar dat is een kat ja. huh. Tim. Um, Goeienacht nog. Oké, okay, dank je. En de groeten aan de vogels. Hoi, hoi. Hey, hey. U kunt blijven bellen. 0800 1121. Wil, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hallo. Ja. Nou, ik vind het een heel boeiend onderwerp. Ja. Um, het hangt veel op. Ja, zeker. Absoluut. absoluut. Bij jou ook dus? ja. Absoluut. Uh, ik uh, zou je zeggen, uh, ja, ik heb helaas natuurlijk wel verschillende begrafenissen en crematies meegemaakt. Uh, een van de meest indrukwekkende vond ik wel die van een, een, een vriendin. Dat was een 72-jarige vrouw. Ik ben zelf trouwens nu 50 hoor. Uh, zij is in 2004 overleden en zij was de moeder van een heel goede vriendin. Maar uh, sinds ik die vriendin heb leren kennen ook meteen zelf ook een hele goede vriendin, hmm. was Tien Tammeling. En uh, eigenlijk heeft ze zich in die 23 jaar, dat, ik, dat we elkaar hebben gekend, ook uh, vooral als mijn culturele moeder uh, hmm. uh, ze, ze ontpopt zeg maar, want ik ben dan componist en arrangeur en, en muzikus. En uh, ja, zij steunde me gewoon door dik en dun. En uh, het was gewoon een fantastische vrouw, hele lieve, bijzondere en erudite vrouw. En hoe steunde ze jou? Uh, uh, hele positieve respons, maar ze heeft me zelfs financieel wel eens gesteund Zo. om uh, te helpen bij uh, aanschaf van een, een bepaald iets. Maar ook altijd een hele positieve respons op de composities die ik maakte. Nou, toen was het uh, maandagavond 4 oktober uh, 2004 en ik kreeg, uh, ik had zijn optreden gehad en ik kreeg na dat optreden zomaar te horen dat zij uh, was overleden. Dat is heel plotseling gegaan, want uh, ze is aan een hersenbloeding gestorven... en ze morgens wist ze dus nog niet uh, dat ze s avonds, zeg maar in het uitvaartcentrum zou liggen. En uh, nou, toen, uh, ja, daar ben je natuurlijk helemaal kapot... maar toen heb ik een compositie voor haar gemaakt... Uh, die heet Waar ben je? Daar ben je. En ik heb geprobeerd om daarin de dood uh, op twee manieren weer te geven... namelijk zoals wij nabestaanden die ervaren... Als een, als een uh, enorm uh, verlies, een diepe raam, het verlies van een geliefde. Maar ook uh, heb ik geprobeerd om uh, de dood te, zeg maar, in de muziek te verklanken zoals de overledene die zou kunnen hebben ervaren. In dit geval de Dean Tammeling. En dan denk ik van, uh, nou, dat zij de dosis heeft gezien als een, uh, als een oase van licht en rust en warmte en liefde en vrede. Omdat ze gewoon ook zelf uh, ja, bijzonder goed was voor haar omgeving. Um, ik heb dat geprobeerd weer te geven door één bepaald thema te gebruiken. En dat thema heb ik eerst, zeg maar, in uh, de toonsoort gezet. Mm. Uh, Onze wereld. Ja, zeg maar, dat, dat klinkt dan, uh, om het maar eventjes wat. Uh, mm. uh, ...oppervlakkig te zeggen, dat klinkt dan doorgaans wat, wat droevig inderdaad, onze wereld. Daarna heb ik precies hetzelfde themaatje in majeur gezet... Uh, ...en met veel meer vredige klanken. En dat is heel grappig, want het themaatje is hetzelfde gebleven... ...maar doordat je het uh, in een andere wordt behandelt... ...krijgt het opeens iets veel warmers en iets veel lievers. Kan je het laten horen? Ja, ik had er ook al een e-mailtje gestuurd, maar ik, de technicus zei al dat dat een beetje moeilijk is. Maar ik zit hier aan mijn synthesizer en ik kan via mijn hoofdtelefoon iets laten horen. Ja, en, laat, uh, laten we dat doen. Laten we het ja, proberen. Ja, een minuut. Een ja. minuut, ja. Dat Dit is nog een mineur gedeelte. begrijp ik. Komt de overgang naar het gedeelte zoals zij de dood gaat ervaren? Liefde, licht en bevrijding. Huh? Nou, en zo gaat dat dan nog een tijdje door. Je ja, durf niet te veel te laten horen ja, als ik vind wel. andere luisteren, sprekers of wachters op. Het is wel heel, het is wel heel mooi. Het is een soort het moduleren tussen mineur en majeur, wat bij Schubert ja. ook zo vaak gebeurt. Is, ja, maar, dat doe jij ja, natuurlijk ook heel, gewoon. heel vaak inderdaad. Heel vaak. En, en, uh, en ja, ik ben en blijf ervan overtuigd. Uh, ik heb het later ook wat geschreven op een kaart. Uh, in, in in gedichtvorm van. Uh, de dood doet dikwijls nog zo'n pijn bij hen die achterblijven. Maar zij die ons ontgleden zijn, zien thans een licht zo klaar en rein. Dat laat zich niet beschrijven. Dat is werkelijk hoor. Ik geloof daar heilig in. Dat als je eenmaal een je beetje je best hebt gedaan, dat het geweldig mooi wordt aan de andere kant. En dat gaat echt gebeuren. Dat gaat echt gebeuren. En dat, goed, verha dat okay. verhaal kan je dus ook heel goed met muziek vertellen. Dat lijkt me ook wel ja. heel erg. Ja. Uh, je, hebt, je hebt dit ook laten horen op de begrafenis van Dien Tammelink. Ja. Zeker, zeker, want het was meteen... Uh... Uh, wat ik zei, ze stierf op maandag. En ik ben toen natuurlijk als een bezetene aan de slag gegaan. Want ze werd vrijdag uh, begraven. En uh, ik heb, ben zelf nog in de gelegenheid geweest... om donderdag nog een cd'tje bij haar uh, in de kist te leggen. En vrijdag hebben we dat ook als enige muziek op de begrafenis gedraaid. Ja. En uh, ik heb daar een toelichting bij mogen geven. Zo. Dus daar was ik heel dankbaar voor. Nou, wat een, uh, een mooi verhaal. Ik dank je. Uh, ja. uh, ook dat is heel dankbaar om te doen, lijkt mij. Ja, absoluut. Wil van Ekeren, ik dank je wel. En ik wens je nog een hele goede nacht. Oké, okay, dankjewel. Dag, dag. Um, en dan gaan we toch echt eindelijk ook even iets van Bach laten horen... Um, ja, zonder dat we daar doorheen praten, van René Berman... de aanvoerder van de cellosectie bij het Gelders Orkest. Die heeft een aantal cello suites van Bach, Johan Sebastiaan, opgenomen... en uitgebracht. Dat hebben we net al iets van laten horen. Heel dansant. maar ja, dat waren het ook oorspronkelijk dansen. En volgens mij hebben we nu ook weer een courante. Um, en weet u wat? Zal ik er dan ook eerst een gedichtje... Bij doen, dat is misschien wel. Ik heb er ook eentje van Ingmar Heitze, die je heel goed uh, kunt laten volgen door uh, Bach. Het zal wel donker zijn. Zo begint dit gedicht, het heet projectie. Het zal wel donker zijn en stil als je er niet meer bent. Dat is heel in tegenspraak met het verhaal van Wil van Ekeren. Misschien zo stil en donker als het ademloos moment waarop het zaallicht dimt voordat de film begint. Dat ogenblik. De hele eeuwigheid, Misschien. Maar als je droomt dat je een vlinder bent... kun je evengoed een vlinder zijn die droomde dat hij mens was. Je mag dit nooit vergeten. Op een dag kust een van ons de ogen van de ander dicht... en moet dan weten, dit is louter pauze... totdat alles weer opnieuw begint. Jij en ik, geen stof, maar licht... Mm-hmm. René Berman met, volgens mij is de krant uit de eerste suite van Bach, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik heb nu niet het uh, doosje bij de hand. Um, nieuwe cd dus. Prachtig. Echt lichtvoetig. En dat is precies zoals uh, dat oorspronkelijk geweest zijn. Dansen dus. En het aardige is dat hij ook echt gek is voor Bach. Dus op 29 mei gaat René Berman... Um, doet hij zijn eigen bagdag. En dan gaat hij het bos in en daar spelen. En daar kunt u ook bij zijn. En dan hoor je ook nog de me mereltjes fluiten misschien wel. Moet je maar even kijken op zijn website. Um, mee, voor meer informatie. Um, want je kunt hem het beste even een e-mail sturen als je daarbij wil zijn. Volgens mij is het op 29 mei. En dat is heel bijzonder. Um, Teun Putmans twittert dat... De verhalen die we in dit tweede uur van Kazeloenen horen... eigenlijk allemaal een soort persoonlijke Matthäus-passionen zijn. Dat vind ik wel een hele mooie omschrijving. En ik krijg ook een e-mailtje van een vrij jonge luisteraar... die genoten heeft van het, uh, het gesprek met Eveline Rozenhart. het eerste uur. Schrijft zelf, deze Lonnie Verweij... Acht jaar geleden is mijn opa overleden aan kanker... Op zijn crematie werd de wals nummer 19 en A, a mineur... voor piano van Frédéric Chopin gespeeld, afgespeeld. Een jaar eerder had ik die gespeeld op een concours. Ik kan me nog herinneren dat ik tijdens de muziek stil was... maar dat ik geen kaarsje aan wilde steken omdat ik te verdrietig was. Muziek helpt inderdaad tegen verdriet. Nu ben ik 16 En elke keer als ik de wals weer hoor, denk ik terug aan mijn opa. Het is prachtige muziek. Groetjes en nog een prettige uitzending. PS, ook al ben ik nog 16. Ik ben vaak nog lang wakker en luister altijd met veel plezier naar jullie programma. Kijk, ik wist niet dat we zulke jonge luisteraars hadden, maar dat vind ik wel heel goed om te weten. Bovendien begrijp ik dus, als ik terugreed, acht jaar geleden opa overleden. Dus was ze acht. En een jaar eerder had ze die gespeeld op een concours, Die dus was. Ze zeven op een concours. Dus dat is ook heel vroeg. Nou, uh, succes, Loni, en dankjewel. Ik ga straks lekker slapen. Um, je kunt nog steeds bellen met verhalen. Persoonlijke verhalen, herinneringen aan bijzondere momenten. Misschien, ja, dat, dat, dat twittert iemand anders weer. Dat stilte ook zo mooi kan zijn. Ja, misschien heeft u dat ook wel eens meegemaakt. Dat er echt een dienst is, of een uitvaart, of een bijeenkomst. Ik weet dat het bij Michael Zeeman twee jaar geleden gebeurde. Dat er geen noodmuziek werd gespeeld. Niet. We wilden het niet hebben. Met onverzoenlijkheid. Ja, dat is ook volgens mij heel erg sterk een ervaring... Misschien heeft u dat wel eens meegemaakt. Hoe heeft u dat ervaren? Maar ook andere verhalen mogen natuurlijk... He, of persoonlijke manieren om dat uh, laatste afscheid vorm te geven. 0800-1121, dat is het gratis telefoonnummer van Casaluna 0800-1121 tot twee uur. Dus nog 22 minuten heeft u de kans. Ellie, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Nou, ik wil graag het volgende delen. Ja. Ik heb het voorrecht gehad dat ik de beide uitvaarten van mijn ouders mocht spelen. Ik ben bij ons in de katholieke kerk vaste organiste. Oh. Ik wil niet professioneel, ben ik niet in die zin dat het mijn beroep is dan zou ik mezelf liever willen scharen onder de huistuin en keukenorganisten. Maar als wel... je speelt wel altijd in de diensten, begrijp ik. In de, ja, ja, ja, In de katholieke ja. kerk. Ja ja, dan... ja, ja, ja. dat wel, ja. Maar uh, in diverse jaren heb, uh, heb ik eigenlijk alle uitvaarten bij ons gespeeld. Ik was verbonden aan dat koor als organist zijnde. Nou ja, en dan komt de dag dat je je eigen ouders ook uh, ja. in een dienst... Hè, uh, naar de begraafplaats begeleid worden. En dan, uh, ja... Wow. Zonder meer nam ik aan dat, dat ik het zou doen. En al mijn broers en zussen, nou ja, die vonden het geweldig. En ja, ik vond het een eer, eigenlijk, hmm. dat ik het mocht doen. En natuurlijk op het moment dat je ervoor staat... en dan zegt iedereen, kan je dat wel? En dan is het wel iets bij mij dan misschien niet zozeer die professionaliteit... alhoewel dan wel de routine die je hebt... omdat je het al zo vaak gedaan hebt, dat je het kunt. Want het is precies zoals die meneer eerder zei... Uh, je moet gewoon uh, alles uitschakelen, want anders kun je het niet. Nee. Want op het moment, en dat wist ik... op het moment dat ik ook... ik mag me ook zelfs niet met muziek, met mijn eigen muziek... meelaten voeren. Want als de emotie naar boven komt... En ja, in dat geval met tranen in je ogen en ik kan niet improviseren. Ik moet echt, ik heb mijn nootjes nodig. Ja, ja dan zou ik weg zijn. Ja. En als je dan eenmaal begint te huilen, dan is er geen weg terug. Dat is toch wel een, een bijzonder vermogen, hoor, dat is de uit te kunnen schakelen. Op zo'n moment dat de muziek het spelen dat vereist, ja. dat je ja. dat deel van je, van je beleving, dat je dat even wegzet. Ja. Ja. ja, maar ik denk dat het alles te maken heeft met super focussen. Ja. En dan ja, en zeker dan nog in je achterhoofd dat je weet, ik doe het voor pa en juist hij was zo trots op mij. Ja. Nou dan, een mens is sterker dan hij denkt. Ja. Ik denk, mensen kunnen veel meer aan dan je in eerste instantie denkt. En dan ga je ervoor. Wat, wat speelde je, Ellie? Oh, nou ik, ik zou het niet meer, ik speelde iets van Bizet, omdat ik weet ja. dat mijn vader daarvan hield. Ja, verder is het natuurlijk in samenwerking met het koor en mijn broers en zussen gegaan, hebben we stukken die ik zelf mooi vond, die wij altijd tijdens uitvaarden zongen. Uh, de Miss van Gounod, daar hield mijn vader van. En Verder heb ik ook wat stukjes uh, waar ik zelf iets mee had. Uh, mijn vader hield, uh, ook, was heel breed in zijn muziekeuze, hij hield van heel veel muziek. Hm. En, en het was ook zo, want mijn vader was mijn grootste fan... dus of dat het nou mooi was of niet... <lacht> als uit de kerk stond hij alweer van... Oh, je kon wel horen wie er achter het orgel zat. Ja, goede vader, ja, ja, goed. ja, ja. Nee, du Dus dat is eh, wat ik ook nog wel wil zeggen... want het hm. is precies wat die meneer zei... dat hij zei dat hij jaren later dat hij bij de gitarist eh, in die uiteren ja. zat... Jaren later zat ik met mijn broers en zussen bij een oom um, in de kerk. En meestal zit ik dus niet in de bank. Want nee. of ik zit achter de orgen, achter de piano, of ik zing in het koor mee. Maar in die banken zit je nooit. En toen heb ik zo gehuild en heb ik me laten. Dat heeft even geduurd voordat het kwartje bij mij viel. Maar dat is wat ik natuurlijk toen op dat moment niet gehad heb, die naast je broers en zussen zitten bij het afscheid van je ouders. Ja. Want ik zat in mijn eentje achter dat orgel. Maar goed, op dat moment... Maar wacht dat... maar je, hebt, je hebt jezelf daarmee dus ook iets onthouden, zeg je dan? Nou, nou kijk, nu, ik zou het nu weer doen. Ja. Maar um, uh, ja, wel. Wel in die zin dat ik denk, dat stukje heb ik gemist. Ja. Dat, dat... Ja, en tenminste, en toen, nou goed, en die emotie en... Het rauwe verdriet. Is het toen uitgekomen en, en, uh, hè, en, nou ja, goed, en dat krijgt ook weer een plekje. Okay. En nogmaals, als ik weer voor die keuze ontstel dat een van mijn kinderen zou komen te overlijden, geloof ik dat ik het weer doe. Waarom, vind je, waarom noem je het een eer om, om zoiets te doen? Nou ja, zo voelt het voor mij. Het is de laatste dienst die je aan iemand kan bewijzen. Hmm. Ja, zo voelt het voor mij. En dat is elke keer weer voor wie ik een uitvaart speel. Of dat het iemand is die ik ken of, of dat het een, ja. een wild vreemde voor mij is. Ik woon in een vrij klein dorp, dus je kent best wel veel mensen. En als het niet de overleden is die je kent, dan is het wel de buurvrouw van. Ja. Of de... Hè, of de, de... Maar uh, ja, het is toch elke keer weer... Uh, ga je er helemaal voor. En of dat er nou drie mensen in de kerk zitten... dat ja. bij een vrij grote kerk... maar dat is zelfs wel eens gebeurd... dat er op het koor dertig man stond... en in de kerk maar drie mensen zaten. Ja. Of dat er 150 man zitten... Ja omdat het een notabeel is die is overleden. Absoluut Dat maakt liefde. niet uit. En en uh, want Jesse, jij jij speelt dus niet alleen voor je eigen vader en moeder heb je gespeeld, maar ook voor iedereen uit het dorp. Ja. Zou je ook? Ga je dan ook gesprekken voeren met mensen? Nee, nee, dat is niet mijn taak. Dat doe je niet. Nee. nee, vaak is het dan die dirigent die dan contact opneemt ja. met de familieleden. Die dan... Kijk, of het moet iemand zijn dat uh, een moeder van een vriendin van mij overleed... zij wilde graag naar familie zingen. En dat zij met mij de liturgie wel doornam. Zo van, nou goh... Wat zou je, zullen we dit of zullen we dat? Maar dan heb je echt uh, ja. meer betrokkenheid bij die familie. Ja. Maar nee, verder, uh, nee, nee. Maar het is een belangrijke verantwoordelijkheid om precies die laatste eer te bewijzen... en dan zo'n zo belangrijke functie te vertolken eigenlijk ja, voor iedereen. Ik wel. Ja, wel. Ja, ja, dat begrijp ik heel erg goed. Ja, dat, is, ja, dat is dankbaar ja. om te doen. Ja, dat, dat is het ook. Ja, ja, ja, ja. En het wordt zo gewaardeerd ook, ja. uh, wat je doet. Ja. En, en wat ik zeg, ik ben echt een huis, tuin en keukenorganist. Ik speel geen zware stukken, maar ik, heb juist, ja, ik speel vrij ingetogen, dus klein. Zo noem ik het zelf dan. Mensen hebben net zoveel iets met een hele kleine melodie, een simpele aria... Of dan, dan hele grote, ingewikkelde stukken. Ja. Dat is voor heel veel mensen, zeker onze kerkgangers, toch niet zo toegankelijk. Ik was iets heel moeilijks ingestudeerd voor de kerst. Dan had ik tegen hun gezegd, nou met de kerst ga ik dat en dat spelen. Nou moet jij eens horen. Ben ik benieuwd wat jij ervan vindt. Het mensen zeiden: nou, eigenlijk wat je vorige week zondag speelde, vond ik mooier. <lacht> en dat was dan een heel simpel, ja, ja. ja, maar ja. Nee, God, waarom zou het ingewikkeld moeten zijn? Het, nee, nee de simpele nee, nee, dat dingen is zijn vaak zo. zo verschrikkelijk mooi. Ja, ja, ja. En, ja. en het past mij dat het niet ingewikkeld is. Omdat ik... Nou ja, goed, zoveel talent heb ik niet. En naast mijn, mijn fulltime baan heb je niet zo heel veel tijd... om dan avond en avond te studeren. Dus ja. dan, uh, en je haalt er voor jezelf zoveel uit. Want ja. dat is ook... Ik haal er zelf zoveel uit. Nou, en dat wil je met liefde doorgeven aan een ander. Ja. Ellie, dankjewel. Je hebt ook weer iets doorgegeven. Goed, graag gedaan. Een goeienacht nog. Ja hoor, dag. Ja? Dag. Johan. Ja, goedavond. Goedenavond. goedenavond. Hallo, wat zijn jouw ervaringen? Nou, eigenlijk heel vers. Ik, uh, mijn moeder is 23 februari jongsleden overleden ja, op 91-jarige is... leeftijd. 91 jaar zo. Ja, 91 ja. jaar. Kun ja, je, je daar vrede mee hebben? Ja, in zekere zin wel. Ze heeft het laatste jaar behoorlijk op haar, uh, haar donder gehad lichamelijk gezien. Ze had zwaar reuma en kreeg ja. daar een hartfalen bij en zo. Maar goed, en ik reageer eigenlijk op de muziek. Hè. Ja. U had het net over de muziek. En ik zing zelf zing ik in het groot Nederlands mannenkoor. En uh, onder geleiding van Verzienic Veldman. Maar uh, u had het erover in het begin van het programma. Met het eerste uur had u het erover, ja... Zo'n zo overlijden komt dan onverwachts. Hè? En, en, en dan heb je het er niet over gehad. En zoals met mijn, eerst met mijn vader, die in 1991 is overleden. Eh, maar is het ook zo? We hadden het thuis hadden we het er nooit over gehad. Nou, dan sta je ineens sta je voor zo'n overlijden. En nou, dan ga je dingen met elkaar zoeken. En nu ook weer. Ik had tegen moeder een paar keer gezegd van goh, uh, hè, mocht het nou zo zijn, uh, wat wil je dat er dan gespeeld wordt? Wat wil je dat er gezongen wordt? Dus ik had ze gezegd, op het laatste moment zei ze van ja, je weet het wel. Ja. Nou, toen heb ik dan stukken bij elkaar gezocht, uh, zoals ik al zei, van Jacobs Ladder en uh, Vasterots is mijn behoud. Ja. En zulke dingen dus, hè, die door het koor gezongen werden. En... en als laatste heb ik een, een, een cd laten horen, want we hebben het in het uitvaartcentrum in Borgen gedaan. Want daar lag moeder opgebaard, en is ook begraven later. En uh, dat van, ik hoor uh, trompetten galmen. Dat speelt Martin op een, op een orgel in Bolsward met, uh, met een trompet erbij. En, uh, maar, maar hoe, en hoe heb jij het ervaren om in, in zo'n mannenkoor uh, te zingen bij de uitvaart van je moeder? Hoe was dat voor jou? Heel bijzonder. Dat, uh, ik heb, uh, eerder heb ik op het Christelijk Mannenkoor in Asje gezeten. En, en, uh, en op het Christelijk Mannenkoor in Beilen. Nou, dat hebben we ook wel vaak met, met leden die, bega die dan overleden waren. Hebben we dan wel gezongen. Eh? Maar nu ook, als je dan zelf op een CD meegewerkt hebt. Want we hebben voor Tournees naar Berlijn en naar Toronto en zo. Hebben we CD's gemaakt met koor. Zo, zijn jullie zo goed? Ja. Nou, dat wil ik niet zeggen. Maar in ieder geval Martin, Martin Mans, de, de voormalige dirigent van het koor. Nu staan we onder leiding van Christine Veldman. Maar goed, dat doet er even niet toe. Die, die liet dan cd's maken voor die toeneen. Hm. En uh, nou, en dat was dan, uh, was dan... Als je dat nu dan hoort, heb je zo'n meegewerkt aan die cd's... en je staat dan bij die uitvaart. Je staat achter de kist van je moeder, om het zo maar even te noemen. Dan maakt dat wel indruk. Dan gaat zo'n lied Jacobs Letter, wat misschien eigenlijk helemaal niet zo'n... Niet zo'n geestelijk lied is. Ja, het is wel een geestelijk lied. Maar ik bedoel niet, niet zo voor een uitvraag. Spreekt ineens heel anders tot je. Omdat je weet dat mama daar erg gek op was. Eh? En dankzij dierher. Hm. Dat, uh, ja. dat hebben we dan gezongen. Of hey. dat, dat is dan gespeeld bedoel ik. die CD. En, en, dan, en dat lijkt me dan... Want ik, ik, ik was dus laatst bij een uitvaart waar, waar helemaal geen cd werd gedraaid. Maar dus ja. wat er gebeurde, was, werd live gemusticeerd, werd piano gespeeld... en er werd gezongen ja. zelfs. Ja, ja. En achteraf dacht ik, ja, dat is eigenlijk wel ongelooflijk veel mooier. Het, het is soms zo raar als we met z'n allen dan naar een cd'tje gaan zitten luisteren. Vind ja. je dat niet? Dan is het, en ik kan me voorstellen dat jullie met dat mannenkoor hebben gestaan zingen. Dat is natuurlijk zeer indrukwekkend. En dan komt er een cd, dat is dan toch veel minder... Nou, het, het mannenkoor stond ook op CD, hè? Oh. Ik heb, er, is, er is geen enkele live muziek geweest. Oh, dat, dat begint. Weleens... Ik dacht, ik, ik dacht, dacht dat, dat, dat jullie live de... hadden gezongen met het koor. Nee, dat had ik wel gehoopt, maar dat kon natuurlijk niet. Je kan niet 250 man over laten komen. Nee. Het koor bestaat uit 250 leden. Zo, hé. En, uh, Maar goed, dat maakt. En dat is meer van. Je, je werkt mee aan zo'n CD. Je hoort van je moeder hoor nou, je dan van. Oh, ja. dat vind ik mooi. Of ja, dat ja. vind ik mooi. Oké. Okay. En dan. En dan ook zo'n laatste moment, hè, waar dan helaas niet de mogelijkheid was om, om in een kerk de dus houddienst uh, te doen. Want ik ben gek op orgelmuziek, anders had ik gevraagd aan een collega van mij of die wilde spelen. Mm. Hè, maar ja, dan dat, uh, dat doet het je wel wat. En ja. ondanks dat je dan niet van tevoren wist van ja, wat moet ik nou? En <laughs> je eigenlijk met je handen in het haar zat, ja. wordt het wel een mooie dienst. Ja, gelu minste, vond ik. gelukkig. Omdat je daar die persoonlijke betrokkenheid uh, in hervoer. Ja, ja. Ja. Nou, hartstikke uh, fijn om dat even te horen, Johan. En ik wens ja. je nog een hele goede, nog een hele goede nacht. Dank je wel. Dank u wel. Ja, dag. Prettige dienst. Dag. dag. Ja, jammer dat het dan toch niet gelukt is. Natuurlijk. Ik krijg trouwens nog een, een Twitter bericht binnen van een Remco Verhees... die 17 jaar is. En die zegt, ja, leuk toch, zo'n breed publiek. <laughs> en zo'n mooi onderwerp ook. Maar hij is ook een groot muziekfan en muzikus. Muziek is alles, schrijft hij. Nou, Remco, wel heel veel. Ruud, goeienacht. Hey, goeienacht. Hallo. Hoi. Ik heb het, uh, ja, een stukje van de uitzending moeten missen wegens uh, werkzaamheden. Maar oh. Wat doe je dat, uh, voor werk? Uh, ja, ik zit in transport. Dus ja. Ja, af en toe uh, moet, moet de auto ook geladen en gelost worden. Ja, begrijp ik, ja. Dus, maar uh, goed, wat ik voor belde inderdaad, uh, twee jaar geleden is mijn, uh, mijn broertje onverwachts overleden. Die hebben ze uh, ja, thuis doodgevonden. Zo. 42 jaar. Zo. Dat, uh, dat zijn niet de leeftijden dat je, je afscheid wil nemen. Nee. En dan ga je op een gegeven moment, ja, dan ga je die dienst voorbereiden en dan, uh, wordt besloten nee. van nou, we gaan niet voor de geëikte klassieke stukken. Um, we zoeken het inderdaad in de modernere muziek en in, in de groepen die, die, ja, waar hij ook van hield, uh, zoals bijvoorbeeld Queen. En dan ga je ja, alle nummers van Queen luisteren en Sorry. heel vaak, en dat heb ik heel erg, um, heb je de tekst bijna helemaal afgeluisterd en dan net in de laatste regel of net ervoor... Verlory, net dat ene woord wat ja. ik er niet in wil hebben. Ja, dat kan je We herinneren je nog zoiets? Want dat kan me heel goed voorstellen dat het gebeurt. Weet je dat er volgende? Uh, nou, nee, bijvoorbeeld het uh, Who Wants to Live Forever. Dat, daar zit ook weer net een stukje in dat je zegt... van, Nou, dat wil ik... Dat vind ik nou net weer niet passen. Ja. Als je dan verder gaat luisteren... Uh, een nummer van Queen uit, uit 74... Uh, Theotoriater. Dat is een, een Engels-Japans uh, nummer. Hm. Niet bekend. En no. zo waanzinnig eigenlijk geschreven voor een uitvaart. Ja, waarom? Waar gaat die tekst dan over? Um, die tekst gaat inderdaad ook over het, het, het afscheid nemen en het geen afscheid willen nemen. Ja. Uh, als je dus deze tijd hebt, luister het. Dat heb je met meer nummers inderdaad, dat je eigenlijk in de, in de onbekende nummers uh, terechtkomt. Ja. Ja. En dan ontdek je opeens, maar jullie moeten dus als een idioot al het werk van een Queen opeens zijn gaan luisteren. Want, je ja, hebt merkt, want het was plotseling, je had het niet voorbereid en dan moet het opeens, heel snel. Het, het is ook, ja ik ben, ik ben gelukkig een nachtmens. en uh, de drie nachten voorafgaand aan de uitvaart uh, was het gewoon vier uur, vijf uur ochtends naar bed. Ja, zo. En dus dat, ja, dat is geen punt naar buiten dat je doet het met liefde en ja. ik heb dan ook uh, ja, alle muziek die erin ingedraaid is en... Je hebt het dan uitgekozen. Ja, ja, nou ja, ook, ook voor de mensen op een gegeven moment meegeholpen. Mijn ouders wilden op een gegeven moment Frans bouwen hebben. En iedereen heeft daar op een gegeven moment zijn eigen, zijn eigen stukje muziek in gemaakt. Uh, ik heb daar, daar DVD of CD's van gemaakt. En ja. ik moet nog zeggen, af en toe in de auto het is het best wel eens lekker ontspannend. En. De muziek gaat ook een betekenis voor je krijgen. Op het moment dat je iets hoort, je zal het nooit meer los kunnen koppelen. Want dat bedoel ik, laat je dus die muziek dan, die, die neem je mee in de auto en die draai je nog wel eens? Begrijp die, uh, ja, nu ook, nu moet ik nog een, een, ja, een uurtje, anderhalf uur werken. Ja. Dan is het rustig op de weg. Ik, ik, ik, ik hou wel in de gaten wat voor, ja, wat voor emotionele toestand ik zelf ben. Want ben je op een gegeven moment echt bekachtig, moet je niet doen. Nee. Dan uh, heb je ruitenwissers aan de binnenkant nodig. <laughs> <hijen> maar op momenten dat je inderdaad, dat je er open voor op staat en dat je er aan kan, dan uh, is het eigenlijk best wel ja, heel rustgevend om, om, ja. om ook weer even terug te denken. En ja. inderdaad, er zijn muziekstukken die zullen nooit meer hetzelfde zijn omdat je ze gaat koppelen aan een gebeurtenis. Dat begrijp ik, ja. En dat is eigenlijk helemaal niet erg. Dus misschien wel een soort winst, want dan wordt die muziek weer rijker van. Dat vind ik wel, ja. Ja, dat blijkt. Zo we maar één keer de, de, de titel van het nummer van Queen? De, de Japanse Terra... Theo Teotoriate. Nou, dat ga ik onthouden. Ik denk niet dat we, dat we dat kunnen draaien, want het is al bijna twee uur. Maar ik onthoud het wel, Toriette. Ja. Ik dank je, uh, Ruud. En ik wens je Heel nog een goede nacht. En uh, werk ze nog even houden. Ik ben je op de dagen ook. Ja, dank je wel. Jij ook. En een fijne uitzending. Weer. Ja. Doei. Ruitenwissers aan de binnenkant. Die uh, gaan we ook onthouden. Yvonne, goede nacht. Goedendag. Hallo. Hallo. Ik zit licht op te luisteren naar jouw programma. Um, ik wilde iets vertellen over mijn dochter, ja. die is overleden in 2007, Zo. op 35-jarige leeftijd aan borstkanker. Wat naar. En zij zat in de muziek, ja. zijn zoon. En ik had een broer, die is 11 maanden daarna overleden, die zat ook in de muziek, was drummer. Ja. En uh, Saskia die heeft een uh, nummer opgenomen. Ze zong veel in Duitsland. En dat nummer dat is een gouden plaat geworden in Duitsland. Maar dat ging de, over een, uh, een, een uh, jonge man die aan kanker was overleden. En daar ja. zong zij over. Okay. En die muziek hebben wij uh, ook afgedraaid op haar crematie. Zo. Ze hebben heel veel mensen, hebben, althans mensen uit de muziek hebben liederen gezongen, a cappella en uh, nou ja, noem maar op. Het was echt enorm. 250 mensen waren ja. er. En dat zingen, dat is, dan, dat is juist vaak heel emotioneel. Maar ja, dat... maar dus we hebben dus aan het eind van uh, de bijeenkomst hebben we dus haar uh, gouden plaat afgedraaid. Ja. En uh, ik wil even een, uh, een stukje daaruit voorlezen. Ja, tuurlijk. Uh, een stukje door. van de tekst lees je nu voor? De tekst, ja, ja. ja uit, uit, uit dat lied. Ja. Let it rain, let it rain, make my pain go away. In my brain, let it rain, let it rain. All this pain in my brain, oh, it drives me insane. Hm. In God's name, all this pain is a shame. Nou, en uh, zij wilde die, die, die plaat ook niet meer horen... vanaf het moment dat zij uh, hoorde dat ze kanker had. Dat ze zelf kanker had. Dat is natuurlijk ja. ongelooflijk. Ja. Als, als het zo... Dan heb je erover gezongen... en dan, komt het, dan pakt het je in je nekvel zelf bezig. Ja, ja. ja. Uh, wat zo afschuwelijk is, is dat mijn broer elf maanden daarna aan een herseninfarct overleed. Ja. Hij was drummer en speelde in verschillende bandjes. In een Latijns-Amerikaanse band, en een brass band, noem maar op. En hij, toen hij stierf, toen uh, met de crematie... zijn al die groepen geweest... en hebben ook op zijn crematie gespeeld. En het was heel indrukwekkend voor iedereen... Want uh, eerst de percussieband begon te trommelen toen zijn kist binnenkwam rijden. Hm. Nou, dat was heel, heel bijzonder. Die ja. kreeg er kippenvel van. En toen uh, begon een vriend een afscheidslied te zingen. Er kwam een gitarist. En toen kwam de harpiste, die speelde klassieke muziek. Uh, want daar alle mensen die hij begeleiden... Ja. En uh, ook uh, een braasband begon te spelen. Dus allemaal trompetten en trombones. Dat was zo mooi. En omdat wij van Surinaamse afkomst zijn... zijn er ook Surinaamse liederen gezongen. Ja. En uh, één lied, dat wordt vaak op creoolse begrafenissen gespeeld. En dat heet Nanga -na Palem -na Go. Dat is een lied met de palm ga ik naar Jeruzalem. En daar zal ik vrede vinden. En dat is heel vrolijke muziek. Ja, dat en... Is, en dat kan dus ook, hè? Dat, dat blijkt goed te kunnen. Tenminste, neem ja. ik aan dat dat toen bijzonder ja. was. Ja, dat was heel bijzonder. Want... Ja. En toen voelde ik, nu moet ik dansen. Nu moet ja. ik dansen. En ik zei, Heb je het gedaan? Zus... Ja, ja. En toen heb ik mijn zus bij de hand gepakt. Ik zeg, wij gaan voor Bert dansen. En toen begonnen wij te dansen. En toen kwam mijn moeder en mijn andere broer... en alle neven en nichten... En, uh, Yeti die was er ook, die kwam ook en wij dansten allemaal om de kist. En zo. iedereen natuurlijk, uh, Nederlandse mensen, die zaten wat te kijken. Zijn, wat krijgen we nog? Iets op een begrafenis, ja. op een crematie. Ja. Ja. Dat maar. wij aan het dansen waren. Maar, maar is, dat voelde is, zo goed. Dat hoorde ook bij mijn broer. Ik wou net zeggen, dat is de mooiste hommage die je aan je boer kunt brengen. Ja. En je viert ja. dan ook zijn en jullie eigen leven. Um, ja. Dat vind ik wel prachtig om daarmee af te sluiten. Yvonne, ik dank je wel. Ja. En ik wens ja. je alle goed. Ook voor, dank ook voor vannacht. Wel. Dank je wel. Da. Dag. Je moet blijven dansen. Zometeen Frank van Dijl met Nachtvluchten. En morgen... wat zeg ik? Morgen is het zaterdag. Dan gaan we door met Pasen. Maandag heeft Jurgen um, Peter Blok de gast. Acteur. Speelt in een nieuwe voorstelling Oklahoma over familieverhouding. Het gaat altijd over familie. Dit is de voicemail van Casa Luna. Dag Jurgen, mag ik aan jou, vragen, mag ik jou eens een vraag voorleggen? Wat vond jij eigenlijk het mooiste moment in de rol van Peter? Misschien wel. Goed startpunt. Goedenavond, dag. Ik. Ik. ik, ik, ik, ik, ik. En ik, ik ben niet alleen. Nee, dat is jij, NCRV. CRV.